met het NOS De Britse politie opent naar een mesaanval bij Buckingham Palace gisteravond in Londen. Een man viel daar twee politiemensen aan die hem wilden arresteren. De agenten liepen lichte verwondingen op en ook de verdachte raakte licht gewond. De man was de politie aangevallen omdat hij bij het paleis zijn auto had neergezet op een plek waar hij niet mocht komen. Toen de agenten in zijn auto een groot mes zagen, besloten ze hem aan te houden. De man van 26 zit vast. Volgens de Belgische justitie was de aanval op drie militairen in Brussel gisteravond een terroristische daad. Een Somalische man viel daar militairen aan met een mes en riep Allah aan. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Eén aangevallen militair is gewond geraakt. Volgens de burgemeester van Brussel handelde de dader alleen. Hij was niet eerder in beeld als terreurverdachte. De orkaan Harvey heeft de kust van de Amerikaanse staat Texas bereikt en is uitgegroeid tot een orkaan van de op één na hoogste categorie. Boven zee zijn windsnelheden tot 250 kilometer per uur gemeten. Harvey is de zwaarste orkaan in het gebied in jaren. Waarschijnlijk veroorzaakt vooral de zware regenval veel problemen. Duizenden mensen aan de Texaanse kust zijn geëvacueerd. In totaal worden er zo'n 6 miljoen mensen in het gebied waar Harvey overheen trekt. President Trump heeft de orkaan uitgeroepen tot ramp... om meer federale hulp te kunnen bieden. De binnenvaart kampt met een groot tekort aan Nederlands personeel. De brancheorganisatie zegt in De Telegraaf... dat tot 30% van de bemanning uit landen als Polen, Roemenië en Tsjechië komt. Werkgevers willen liever Nederlands personeel... onder meer omdat de communicatie aan boord dan makkelijker is. Het werk op de binnenvaart is niet populair... omdat de bemanning vaak lang van huis is. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af vandaag. Lokaal kan er ook een bui vallen. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen ongeveer net zo warm, maar wel meer zon. Na het weekend gaan de temperaturen wat omhoog. Dit was het ZFM. Zfm. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. <tulfeer> <tulfeer> <tulfeer> Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon Zandvoort. zomer heeft. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Toeba leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Here we Goedemorgen, Toepak tot op de radio. Vijf minuten over acht uit een zonnige zandvoort schijnt een goede, goed weekend te worden. In vergelijking tot wat er in uh, Texas, Dallas Texas gaat gebeuren in Amerika. Ze gaan nu de nacht in, hoor ik vanochtend op Radio 1. En uh, sommige mensen die hebben het huis helemaal dichtgespijkerd. Tientallen, nou tientallen duizenden zijn verwijderd. Die hebben gezegd, nou we gaan gewoon weg, we pakken de auto. Al die beelden hebben we gisteren kunnen zien op het nieuws natuurlijk. Dus ik ben erg nieuwsgierig wat ze gaan beleven daar. Ja, ik las ook dat degenen die wel blijven, of die ja. alsjeblieft... Een naam en een Sophie-nummer op een arm willen schrijven om de hulpverlening te vergemakkelijken. Oe, of de identificatie. Ik weet het ook niet. Even ja, niet dat, twee. Dat, dat, dat, dat stond er niet bij. Beetje, maar, yeah. uh, ja, ja. Nou, we zullen het zien. Ze moeten, ze moeten goed inslaan, veel water. We hebben veel water, we hebben genoeg food, we hebben canned items. Ja, we hebben candles, we hebben alles om uh, de nacht door te komen. Dus nou, uh, sterkte daar, uh, in Amerika, waar het toch zo al verdeeld is de laatste tijd. En als er dan straks weer wat gebeurd is, ben ik zo benieuwd wat Donald Trump daar weer over gaat zeggen. Ja, maar dit is iets wat niet zijn schuld is, hè? Dus nee. Dus dat scheelt weer heel erg. Maar zal je dan gaan zeggen, straks met die mensen die straks, maar, uh, straks uh, als slachtoffer zijn, die zullen zeggen, ja, we hadden ze nog gewaarschuwd dat ze weg moesten gaan. Ja, het, Dat is eigen news. schuld ook een beetje nu. Ah, uh, uh, ook fake news, hè? Ja, nou, nou ja, fake nu is dit niet. Dat we kunnen overkijken natuurlijk dat het echt is. Maar goed, fijn. Het hele team is weer compleet. Jawel. jawel. jawel. En uh, we hebben daar nou, bijna een jarige onder ons. Nou ja, je ja, voel je je toch wel een beetje jarig hè, met vier contracten op zak. Dat je kon kiezen <laughs> ja. uit waar ga ik met toekomst uh, ja, verder. Ik, uh, ik zat in een uh, zeer uh, luxe positie. Uh, ik uh, heb deze week uh, me volledig gewijd aan het uh, solliciteren. Yeah? En daar zijn uiteindelijk vier contracten uit voortgekomen. En qua geld was er nog veel verschil? Uh, ja, er zaten wel echt grote verschillen tussen. Okay. En sommige bedrijven die ook wel een beetje, een beetje het mooier maakten dan het, uh, dan het was. Weet je wel, dan was het. Ja, er zit uh, hoe het, uh, ja, heel hoog salaris. Yeah? En dan vervolgens, ja, maar het pensioen zit er niet bij in. Oh, en, uh, okay, die weet je vakantiegeld zit erbij in. <laughs> Oh, oh oké. Okay. Dus okay. uiteindelijk is het salaris een heel stuk Hetzelfde als die andere. Ja. Nou ja, nee, goed. Dus, okay. uh... Wat had je nou Solliciteert van Timmerman, Kruidenier, Schoenmaker nee, ik, ik, ik, en... Ik ga andere mensen aan het werk helpen. Ik okay. word een uh, recruiter. <laughs> dat, dus, is, uh... dat is een goeie. Ja. Oh, andere een mensen headhunter. aan het werk helpen. Het Hunter. headhunter. Ja. Oh, wauw. Dat, ja. dat klinkt alle twee wel interessant. Headhunter. Ja, ik, ik ben dat klinkt veel beter, vind ik nog. Ja. Ik, ik zet ook andere mensen aan het werk, maar dat doe je dan nou. groepsleider. Ja. Dat klinkt alsof je er nog wel onder leidt. Maar Headhunter, man. Ja. Ja. Dat zijn nog eens benamingen. Dat ja. er, uh, ja, het, het gaat erom uh, zo mooi mogelijk benamen. Ja, precies. Uh. En wat geld binnen slepen natuurlijk. Tot en met Tine Slap, gaan horen uh, ga en hier en daar een leuk plaatje met een gitaar. Zeker. Nieuwe zingel van The Cooks. Een van de weinig op het verzamelste deedje. Be Who You Are. But you don't know. Who you are The road's gonna take you Make you walk too far You're a liar You're a thief You're a star But you don't know Who you are You were just a kid With a sentimental heart Stars are rolling out for me. Stars are. Jammer, de plaat is af. De Crooks ben be who you are. In de maar Mooi, en wat een uh, vrolijkheid. Zeker, wat een vrolijkheid. Het is zonnig, uh, kom deze kant op. Uh, er is weer een hoop te doen. Dus gaan we gaan kijken straks weer even de lijst uh, in. Wat zo'n zo in wordt allemaal voor activiteiten. Er bleven vallen. Even een... Uh, what the fuck. Accu eruit? Is, is deze ook alweer de accu ont... Nou ja, goed... Nou goed, misschien als het maar geen witte bus is... dan is het ook wel goed dat hij uh, blijft stilstaan natuurlijk. En de hoop te doen over uh, terreuraanslagen. Gisteravond in Brussel, half negen geloof ik... dat een, een, een, een of andere gek weer op militairen begon in te steken. Eén militair gewond. De man is uiteindelijk neergeschoten. Maar het is me nou niet helemaal duidelijk of de man ook echt dood is... of dat hij gewoon gevangen zit en dat even met hem wordt gepraat... Wat, wat, wat nou zijn frustraties waren. En ook bij Buckingham Palace is ook weer een of andere aanslag gepleegd. En in Brussel hebben ze nog bevestigd dat het echt een terroraanslag was... En, uh, maar in Londen is dat niet helemaal duidelijk. Dat zoeken ze allemaal wel uit. En hier in Nederland is ook nog steeds het akkervietje van g stijl... die natuurlijk een foto heeft geplaatst van een, uh, van een computer. Waarop dan het adres van de man is gezien, die natuurlijk bij het uh, Stedelijk Museum op mensen in is gereden. In juni is dat. En uh, is het is ook bizar dat een politieagent... dat gaat lekker naar geen stijl. Ik bedoel, geen stijl is nog echt zo'n... Zo echt een site. Ik denk, daar ga je toch helemaal geen informatie aan geven. Ja, maar heb je als dader gewoon geen privacy meer? Dat kan toch niet? Nee, maar goed, er was natuurlijk heel veel onduidelijkheid. Is deze man nou een terrorist? Of is deze man gewoon onwel geworden door zijn suikerziekte? Dat was een beetje het verhaal. En heel veel mensen zeggen dan van ja... de mensen hier in Nederland proberen een beetje de paniek voor het terrorisme... een beetje ja, te, te, te stoppen. Dat niet iedereen denkt oh, ook terrorisme hier in Nederland... Dat hebben we ja. natuurlijk al langer gehad met Theo van Iemand Hoog. Die gas geeft bij een zebrapad, dan denk je al van... Oh, ja. Je? ja, dat ja, is ook wel eng. Het is ook... Uh, ja, je kan het natuurlijk nu bij een zebrapad gewoon even uitproberen. Je daar gewoon gestaag. Ja, je... nou ja, wat er gebeurt. We, we, Gaat je, als ik zo... Uh, ik ben de afgelopen week ongeveer alleen maar in Amsterdam geweest. Yeah? En um, iedereen is daar een idioot. Ik weet niet wat het is, maar... Um, echt, echt gaan, op, ja, is echt... gaan alle kanten op. Autos ja. gaan alle kanten op. Maar volgens mij, als je nu... Als je nu dus rijdt en, uh, hoe heet het? en je rijdt per ongeluk iemand aan, is het meteen een terreuraanslag. Ik weet niet wat het is. Maar. Nou ja, daarvoor waren ze hier een beetje terughoudend in de serus. vrij snel kwamen ze met een verklaring. De man was onwel geworden. Hij had, nou, Mark Suik heeft nou, Suikerziekte en daardoor. Uh, maar goed, eh. Uh... Thuis hebben ze wel eens hele woningen overho overhoop getrokken. Ja, en ook, ja. ze hebben hem een tijdje vastgezet. Maar goed, dat doen ze in Nederland wel meer. Hè? Want die damschreeuwen hebben ze ook echt maandenlang vastgehouden. Weet je dat nog? De damschreeuwen? Ja. ja. Dat was ook zoiets. Dus dat namens ze ook zeker voor het onzekere. Dus ik bedoel, in deze geval... Ik, ik geloof dat het ook geen, geen terrorisme is. Maar goed, de media wilden graag wel een spektakel van maken. Die zijn wel goed in. Dus dat is lot. toch hetzelfde met die eieren? Dat waren ook opeens... Was dat een heel groot probleem? Terwijl uiteindelijk... Ja, was er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nou, Alleen... Het eieren schandaal is nog steeds uh, in een volle gang, toch? Ja, maar uh, het, het gevaar van de eieren, dat werd heel erg opgeblazen door ja, de media ja, ja. en alles. Terwijl, nou ja, je moet geloof ik duizend van die eieren eten voordat je voordat je. Die, dat ik iets van merk. Wat was het ook alweer? Je kan jezelf niet doden met viproneel. Niet uit een fles met pure fibromiel. En helemaal niet uit eieren, want dan moet je er een miljoen eten. Oh, Weet een je een wat miljoen. gevaarlijk is? Keukentrapjes. Ja, oh, dat was het weer. Keukentrapjes. <laughs> ja, die is mooi, hè? Elke, elke keer als ik thuis een eitje kook, denk ik: waar is het keukentrapje? Ik ga straks over struikelen, hè? Ja, want dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. <laughs> ah, ja, dat is zo vandaan. Nou, goed, dat houdt ons allemaal bezig. We hebben we al wat rare biechten burgers. Ja, zeker wel, zeker wel. Ik, uh, ik heb in ieder geval een berichtje gekregen over. Uh, uh, wat was dat nou van, uh, uh, Dat ze in Amsterdam houdt het nachtspelen aan de Wester houdt heel Amsterdam wakker. Dat is de laatste echt wel een dingetje hè, uh, ja. in het nieuws. En wij hebben hier ook trouwens nieuwe liedjes hè, bij onze carillon oh, en, uh, en sommige zijn ook wel wat lang. Maar, ja? maar ik heb nog nooit gehoord dat die s nachts speelden. Maar het schijnt dus uh, rond vier uur in de ochtend op don van de nacht van donderdag-vrijdag op gewoon niet te spelen en hij hield gewoon niet meer op. Dat is wel een irritante wekker dan, weet je wel. Tenhoor, dus, ja, tenhoor, normaal kan je je schoenen naar gooien, maar dat ja? had niet zo'n zin. Maar dit is ik dat ze om het kwartier leiden. Ook snapt. Maar in de nacht van donderdag op vrijdag stopte de muziek, stopte de muziek niet. En hetzelfde riedeltje, heel irritant, werd constant herhaald. Wat? Ik bestrijd niet. Moet ik al op? Ja. Maar pas rond half acht kon het karuun uh, uitgeschakeld worden. En de oorzaak is het nog niet bekend. En uh, de bejaardier die zegt, nou ja... De fout zal bij een verouderde computer liggen. Ik denk zelf, misschien is er wel gewoon toch weer ergens... een, een draad aangevreten door een muis of ja, zo, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat kan betreken. natuurlijk ook heel goed. Ja, het is de laatste tijd op het nieuws. En ik sprak iemand die in uh, Alkmaar in het, in, de, in het centrum woont... en die verhuurt zijn uh, appartement toch wel regelmatig. Weet je, dat Airbnb. Ja. En die zegt, ja, ik had dan echt een negatieve reactie gekregen. Omdat ze uh, wakker werden door die toren. En toen dacht hij van, oh shit, dat was ik helemaal vergeten. Ik ben eraan gewend natuurlijk. Slaap met mijn raam open. Maar ja, uh, heel veel mensen die voor het eerst daar slapen in het centrum. Die zegt, wat een herrie man, wat is, er, wat is dat voor geluidvervuiling? Waarom Geluid is dat nodig? Ja, het is nergens voor nodig om s'nachts zo'n heel riedeltje af te steken. Ja, we, we, we klagen toch ook niet als die... Als die uh... Imam of wie dat ook is dan uh, in, in, ja. in Turkije midden in de nacht uh, nou, oproept op tot gebed. Ja, maar goed, dat is dat, uh, dan dat moet is, je komen. Dat is de eer van, dat is de, de van het land. Ja, nee, ik ja. vind uh, als als gezeur over dat cultuur moeten we vasthouden. Ja, ja, nou, ja, ja. De ja. Couleur loka loka lokaal, Het zegt interessant voor dat Ik heb ook nog eens een keer op een hele leuke camping gestaan. Daar was. Uh, uh, aan de linkerkant was een, een, een spoorweg. Yeah. Aan, de, uh, uh, uh, aan de voorkant uh, was een uh, snelweg. En aan de uh, <laughs> linkerkant was een, uh, uh, liep een rivier waar, uh, waar boten uh, oh, ja. uh, uh, gingen. Ja. Heel veel. En die toeterden elke keer voor die bocht. Oh, ja. En er vloog heel vaak een helikopter overheen. Zo. Om, uh, om zeg maar alles in de gaten te houden. Okay. Ja, dat was echt uh, heerlijk kamperen. wat was dat ergens? Uh, uh, bij uit mijn hoofd. Oké, oké, Die bocht waar toen uh, die, oh, die boot zo keihard uh, doorgevaar is. Uh, oh die boot. Ja. Oh die toch? Ja, nee, ik weet je bedoel, ja, die, de Maas ergens die, was dat, die, die, toch? die pol. Ja. Dat was een pol, geloof ik. Ja ja, ja, ja. Die, die had die, die had die toeters niet gehoord. Nee, hij nee, was zo van lawaai. Dat, dat die even in de bocht. <laughs> en dat was die nou weg in die trein. <laughs> ja, precies. Ja, goed, je begrijpt het al. Straks onder andere interessant voor te berichten. Ik ga eens die toren uitzetten. Een beetje vage muziek vind ik op de zaterdagmorgen altijd wel fijn. Dat je denkt: wat is dit? de voertuig rijdt zich. ik mijn hits? Nou, niet dus. Shock Machine. En dat is de nieuwe single, die heet Lost in the Misery. En, uh, en oh, ja, dat kan gebeuren in deze tijd. Past helemaal natuurlijk. En uh, de man, uh, deze shockmachine, zat vroeger. Hij is namelijk, zijn echte naam is uh, James Richon. Hij zat vroeger namelijk in de Klaxons. En de Klaxons hebben we al heel regelmatig gedraaid. Heel regelmatig. Ik weet niet of dat Nederlands is. Ja, heel regelmatig. Heel regelmatig. Nou, in het, Nederlands. Is, het is misschien een uh, versterking van. Ja, precies. Het is een, uh, een pleonasme. Noem je dat dan? Ja, ja, ja, dat is je ja, dat? Ja, ja. Goed, de Kleksons hadden ooit een hit met Echoes. Even, even een klein fragmentje. Echt groot en meeslepend maakten ze altijd. Binnenkort zal ik ze wel eens helemaal draaien. Maar goed, momenteel is shockmachine dus uh, momenteel bezig met een uh, solo projectje. Deze James uh, uh, Newton heet hij, weet ik wel. Nou goed, met even de naam kwijt. Goed, het is toepakleverbaar. Uh, het is bijna half negen stak de Zandvoortse berichten. En ik zie ook alweer hele rare berichten. Is, hoe oud is die vrouw die ik dan, uh, daar rechts zie onder in het beeld? Oh. Dat is echt een uh, hele oud kruppig uh, oh, oh, exemplaar. Oh, is wel heel eng eigenlijk. <laughs> Chinees wordt 256 jaar oud hoor. Dat, dat is gewoon gezakt. een foto van Jolando hoor. Ja. <laughs> ja <laughs> so. nou, Wat ik, heb je nou Ik ben dat ik in deze nu moet gaan publiceren. Wat is En hij? een foto van mij daarnaast. Uh, even, even normaal, is het 256 jaar oud zeggen ze? Ja, er staat een stap Kramgas staat erbij. Ja, yeah. oké. Okay. Even kijken hoor. Ja, dat zou, dat moet ik hem maar vertellen. Ja, in een artikel uit 1930 van de New York Times... ontdekte Wu Chongqi, een professor van de Chengdu Universiteit... Uh, keizerlijke Chinese overheidsverslagen uit 1827... die Li Juan feliciteren op zijn 150ste verjaardag... Okay. en andere documenten later waar men hem feliciteert... met zijn 200ste verjaardag in 1877. Ja, Okay. En, uh, en in 28 schreef hij een New York Times correspondent... dat er veel van de oude mannen in de omgeving... Lies, geen van, van die Lee... dus beweerden dat hun grootvaders hem kenden toen ze jongens waren... en dat hij in die tijd een volwassen man was. Dus uh, dat is heel gek. Maar hij begon uh, zijn carrière op tien jaar. Yeah. Hij heeft kruiden verzameld in bergkekens. En leerde van hun potentie uh, hoe, hoe je een lange levensduur moest krijgen. En uh, het waren die kooi bessen, wilde geen tseng, weet je... wat nu gewoon oh, ja, oh, super goed yeah. is. Yeah. En... Uh, ja, ik, ik, ik heb zelf het idee van is dit nou een reclame? Maar het is niet zo. Ik vind het wel bijzonder. Ik, ik zal hem wel even plaatsen. Soms deze. vinden ze. De Bigfoot hebben ze ook nog steeds niet gevonden. En Loch Ness hebben ze ook niet in dat meer gevonden. Maar ze hebben wel de man gevonden die 250 ja, jaar, jaar oud is. Ja, ik vind het wel bijzonder. Oh. Ik heb pas dan ook weer zo'n berichtje gelezen van iemand die ook uh, 120 jaar oud was of zo, of 130 jaar oud. En die zat, dat was toen in het Wilde Westen. Dan zie je wel niet al, al die oude foto's nog dat hij tussen de Indianen leeft en later weer tussen de Coyboys. Nou ja goed, het is op zelf wel interessante materie altijd. Jazeker. Ja, ja. oké okay, Marcus. Ja, um, uh, ja, het is een groot probleem uh, onder de. Uh, boeddhistische uh, cultuur. Het zijn natuurlijk allemaal niet zulke hele rijke landen. En als je daar doodgaat, dan nou, heb je een heel uh, uh, protocol en alles met uh, uh, zo'n uh, boeddhist die uh, een priester die bij je komt gaat ja, die staat hè? begon en die doet voor alles. Um, nou ja, dat is allemaal uh, dat is hartstikke mooi. Alleen zo'n priester kost 2000 euro. Oh. Nou, en dat is voor heel veel mensen daar uh, het is, uh, echt uh, heel veel geld. Het serieus uh, serieus geld. Um, en nu hebben ze heeft een Japans bedrijf heeft iets ontwikkeld. Die hebben een, een, een, een robot ontwikkeld. En die kan het proces voor je doen. Jezus, broodroof noem je dat. Ja, en ja. Het, uh, die robot kostte uh, kost ongeveer 400 euro om uh, in te huren. Dus okay. een stuk goedkoper dan, uh, uh, dan de priesters die uh, toch gauw het, uh, het vijfvoudige uh, uh, vragen. Ik hoorde pas geleden iemand toch over de zorg. Nee, de zorg blijft echt van mens op mens gaan. Maar nu, dit soort dingen gaat dus wel... Ja, de priest, priester, al priesters... Maar ik vraag me dan wel af: kan zo'n zo robot dan wel in, in level staan met ja, het buddhistische geloof en zo? Dat... Is dat gewoon, uh, dat zei ik denken, het gaat om schakelingetjes. Ze hebben gewoon een lijntje aangelegd met God. En uh, af en toe moeten ze even in, inbellen. Nou, maar uh, anders zou dat, de... God, zou dat ja. nog zo gaan: zo? Ja, pas geleden hoor ik dat geluid nog een keer, ja. Dat inbellen via zonnet, deed ik toen vroeger ja, ja. ja. En Dan probeerde het, ze te bellen. En ik probeer de hele avond te bellen, maar je was zeker op internet? Ja, ik was op internet. Ja, ja dan gaat het niet, ja. hè. He. Maar goed, deze computer is dus de gat in de markt. Mensen ja. die huren min. Ja, ja. En uh, nou goed, ja, die priesters, dat is wel een beetje vervelend. Dus die hele ja, opleiding. Ik denk, ik denk dat, die, dat die nog steeds genoeg geld verdienen, hoor. Ja. Daar ben ik niet zo bang voor. 2000 euro. Uh. Ja. Maar ja, delen we even, dan kunnen we mensen hier net inschakelen toch ja. even dus rustig nalezen. Overal is tegenwoordig bijna een computer voor. Goed, ik was gisteren echt blij verrast toen ik weer op iTunes aan het zoeken was naar nieuwe muziek. En wat kom ik daar tegen? oh, oh, dames en heren. Beck Hansen heeft een nieuwe CD uit. En dit is daarop te vinden: Dear Hunnies. to the Deze man, er zit iets in zijn stem. Het zit ook tegen het country aan een beetje. Soms gaat hij net de grens over dat ik denk, nou, doe maar niet. Maar toch, ja, heel vaak kom ik weer ik terug bij de muziek van ik Back. Ik zeggen, dit is de eerste keer dat ik jou enthousiast hoor over country. Ja, ja, dat is waar. Maar het zit er soms een beetje aan te schurken. Maar goed, hij heeft een gigantische mooie stem, vind ik deze. Back, Back Hansen, om volledig te zijn. Wat heeft hij mooie dingen gemaakt? Onder andere heeft hij natuurlijk ook uh, chemtrails gemaakt. En daar hebben we het ooit wel eens over gehad, over chemtrails. Chemicalen in de lucht, die worden door de regering uitgespeeld. Uitgespreid vanuit straaljagers, om ons er een beetje onder te houden. Nee, dat zit toch, dat zit toch onder alle, alle vliegtuigen die vliegen? Die, die, die zetten van die, van die streep in de lucht. Ja, gamtrails. En ja. dat zijn die gamtrails. Ja, precies. De, gewoon, gewone vliegtuigen doen dat al. En eh, nou ja, Beck heeft daar ooit een plaat over gemaakt. Overgemaakt. En of hij daar nou eh, een beetje sarcastisch over deed. Een beetje negatief. Of hij ja, er wel in geloofde. Maar de Prins geloofde er geval wel in. En je ziet het. Die is dood. Nou, dat belooft veel. Goed, nou, lekker praatje. dit. Maar goed, uh, Beck heeft een nieuwe CD. Die heet Color uh, En daar is dit te vinden. Dear, Dear Life samen met WOW en Dreams is dat uh, op deze CD. Goed, het is uh, tijd voor de zandversberichten. We wijken ontzettend af. En het is al vreselijk laat. Dus kom op met die berichten. Ja, dan is het een keer stil. Ja? Ja. Oh, ik dacht... Uh, ja. Ja. Steek nou, van wel, joh. Nou ja, ik ben erg benieuwd wat er nu gebeurd is. Want uh, als het goed is, dus is afgelopen... Vrij zaterdag is, de, is die hele hoek tot Helder uh, kitesurf gebeuren is geweest. Oh ja, ja klopt ja. Heb jij uh, er wat van gezien? Ja, zeg, nee, is... om eerlijk te zijn niet. Nee, want ik, zag wel, ik heb wel een uh, artikel gezien dat er meer dan 100 uh, vorige week zaterdag zouden gaan. En ze zouden 130 kilometer afleggen over de gure en klotsende Noordzee. Gurende, klotsende ja. Noordzee? En de afstand en het heroïsche karakter van deze tocht. En de aanwezigheid van rayonhoofden en stempelposten. Klots, klotsende Noordzee. Ja, ja, dat is een vorige, serieuze vorige geloof, weekend, weekend, hè? Vorig ja? weekend maken we dit evenement als het zusje van de legendarische elf toch? Als is dus de woordvoerder van de organisatie. Maar ik ben dus helemaal verbaasd, want ik ja. heb daar nog niks op gezien. Nou, in ik het ik, ik heb even de, de, de website van uh, Hoek tot Helder ja? erbij gepakt. Ja? En ja? ze ja? hebben in totaal uh, 94.621 euro opgehaald. En dat was okay. voor de, de natuur om de duur achter te Nee, dat was, was, de, de, de... Voor, was de, voor de Hartstichting. Wat een, wat een aparte... Nou ja goed, je zou denken, je doet iets in de natuur, dan doe je het voor de natuur. Maar goed, voor de ja, is ook hartstikke... Maar het is wel uh, raar dat op, de, op dat ding zelf, op die website, staat dus niet uh, uh, een uh, dat ze zeggen van hoe het gegaan is. Maar je kan je wel alvast je gegevens mailen voor de editie 2018. Okay, met en, en, en, en, er staat, en er staat een, een filmpje op. Hè? En er staat een, een, een grote foto ook op. Ja, hey, dat is een filmpje. En, is dat het filmpje? Te kort, oh, kort blote mannen staan erop. Nee. Echt. Uh, oh, ja. Je zou denken, dat de zijn zurgen. Die moeten allemaal het ont, uh, lichaam ontbloten aan de bovenkant. Maar okay. dat hebben ze dus niet gedaan. Dat is wel echt teleurstellend. Denk maar ik. Maar ik vind het wel een leuk iets. En ik, ik ga het filmpje wel even, als dat lukt, delen. Ja. ik weet niet of dat hier, hiermee doet. Ja. Nou, kijk maar even dus, uh, je de Het doet. ziet er goed H, uit goed, trouwens. Het schijnt bekend. te zijn. maandag is, uh, de, zijn het definitieve plan voor het bouwen, te bouwen, bouwen museum. De HD. MZ museum. Ze hebben meer van die afkortingen, Zand. Wat mij altijd een beetje ontgaat. Waarom doe je dat soort afkortingen van een museum? Dat blijft altijd een beetje in die letters hangen dan. Beetje vaag, hè? Dan. Ja, goed. Dan komt het de plaats van de gemeentehuis. Uh, aan de omwonen is het gepresenteerd. En uh, lichte afwijkingen zijn het En uh, uh, zijn er geplaatst. Het zou eerst hoger worden. Het is nu lager gebouwd. En verder zijn ze nog een beetje bezig met... Hoe de auto's daar in de buurt gaan rijden. Want uh, nu moeten ze dan links erom of rechts erom En dan zouden de omwonenden wat meer koplamp lichten in een woonkamer kunnen krijgen. Dus daar wordt nog naar gekeken. En verder uh, uh, is het de planning dat het in 2018 eigenlijk al klaar moet zijn. Ze gaan nog een paar kleine dingetjes aanpassen. Uh, het ziet er mooi uit. De kleuren zijn ook aangepast. Die waren eerst uh, geel geloof ik. Of blauw. Dat is ook veranderd. Dus nou, het uh, museum. En uh, dit is niet het Zandvoetsmuseum. Dit is een nieuw uh, noem je dat uh, commercieel museum toch? Ja, dat begrijp uh, ik. Het weet je ja. ook waar de afkorting voor staat? Nee, ik, ik heb het ook geprobeerd uh, te vinden. Ik kon het niet vinden. De HDMZ museum. We zoeken dat even uit. De Z zou uh, voor Zandvoort staan. Ja. En M uh. is ook uh, de museum. Ja. Museum. Ja. Dus nou, we zijn al op de helft. Ja. Um, HDMZ museum. Ja, afgelopen donderdag uh, um, was het uh, uh, genieten voor de uh, fans van, uh, van de DTM. Het was namelijk. Um, ja, de, de, een aantal van de coureurs die, uh, zijn naar het centrum van, uh, van Zandvoort gegaan... en uh, hebben hun uh, uh, fans ontmoet. Dus ja, het was één groot feest. Uh, allemaal leuk, allemaal leuk. Helemaal, helemaal geweldig. Um, ja, dat dus. Nou, geweldig. <laughs> oké. Okay. Ik heb het uh, heugelijke nieuws dat na de premieur van een aantal weken geleden... zal Zandvoort vanaf 1 september opnieuw een reuzenrad faciliteren... Ja. Yeah. Uh, tot 24 september, dus drie weken... zal The de, de View, en dat is een 55 meter hoog reuzenrad... zijn rondjes gaan draaien op het Badhuisplein. Maar wacht even, The View, dat is toch een bioscoop? Dat betekent het uitzicht, betekent dat, de View. The View, maar dat is ook een bioscoop. Ja, nou ja maar ja. Hé, hey, wat je? Verwar nou ja, Dat dus heet gewoon het uitzicht. Okay, het nieuwe rad dat... is dus nog eens 9 meter hoger dan het vorige rad... en hoger dan het rad in Scheveningen. En The uh, View heeft de titel... het hoogste transportabele reuzenrad van Europa te zijn... 42 gondels. en toegangsprijs 4 euro voor kinderen en 6 voor volwassenen en een ritje duurt ongeveer 10 minuten. Dus dat is wel toch maar 4 minuten meer dan het vorige reuzenrad. Oké, okay. die vorige was toch wel een beetje geflopt of Nee, daar waren heel veel nou ja. omwonenden waren daar niet zo blij mee. Want die hadden zo: ja, als je kijken, we ons naar binnen en zo en het gaat helemaal niet goed. Al die mensen. Uh, nou, ja. ja, En heel veel mensen die schijnen, schijnen helemaal niet in die flat te wonen, die verhuren het. Nee, ja, kom, en, precies. Uh, heel, en een aantal mensen hadden zoiets van: wat een gezeur allemaal. We zijn er hartstikke blij mee dat er iets uh, is. Iets iets gebeurt. Gebeurt. Er is ja. iets leuks gebeurd. Uh, nou ja, goed, uh, ja. ja dat... nee, het is een, een fantastisch uh, iets vind ik zelf. En uh, ik, ik heb erin gezeten, ik vond het erg leuk. Ja? En uh, ik denk zeker het eerste weekend dan heb je natuurlijk de historische Grand Prix. En dan is het echt ja. mega, mega drukke zand. Dus dan gaan ze, gaan ze geld ophalen. Dat zit er dik in. Maar daarna, ja, als we een beetje een mooie Indian Summer krijgen... met mooi weer... dan moet het toch wel heel erg leuk worden. <laughs> Gisteravond ja. was het ook fantastisch. Want ik ben gisteren dus op stand heb ik gegeten. Met mijn voeten in het zand, wijntje erbij... In, uh, Uitzicht op zee, heb hapje. Nou, helemaal geweldig. Helemaal fantastisch. Echt helemaal fijn. Nou, als we er toch al vooruit, uit uitgaan hebben, dan is het uh, Dancing in the Street. Tot bijna Dancing in the Rain werd verteld. Gelukkig kwam er een windje op En daardoor is de, de regen een beetje uh, weggetrokken. Maar het was een uh, groot succes. Op vier plaatsen hadden ze alleen uh, uh, muziekdingen uh, geregeld. En bij Jenks hadden ze geloof ik een heel groot. Was het bij Jenks? Een heel groot scherm opgehangen. Uh, ik zit even te kijken op het scherm. Nou goed, ze hadden ergens een uh, heel groot scherm. Ophangen? Ja, nee, bij de Gasthuisplein hadden ze bij Laura en Hardy in de Haltenstraat. Daar hadden ze een groot scherm opgehangen waar de videoclipjes werden getoond. En uh, nou goed, dat, kon, dat kon, kon je niet ontgaan. En verder in het Waal van Zandvoort uh, was er een dance room met Dietje. Uh, nou goed, het was één groot feest. En uh, mocht je iets gemist hebben, schrijf het in je agenda voor volgend jaar. Uh, yeah. Goed, tot zover de Zandvoortse Berichten. Tot zover de Zandvoortse, tot zover de Zandvoortse Berichten. Tot zover de Zandvoortse Berichten, dames en heren. Ja, dames en heren. Nou, maar weer eens even een boppie muziek. Precies. Wat hebben we hier? Weezer. Buddy Holly was een grote hit voor ze. Dit is ook wel aardig. The Mexican Finder. Met guitar shop on Santa Monica. In 7th Street. The salesman tried to get my attention. To sell me a Mexican vendor. She came to 10,000 steps and hang out with her boyfriend. But I was only trying to get to know her, so I took her out to the ocean. It was hot, hot, 100 degrees. But she only went in up to her knees. She didn't want to take off her jeans, cause that would be insane. My love. Punkrock. Dan kan je toe uh, toeschrijven. Who is that Buddy Holly? Was een groot hit in de jaren negentig, volgens mij. Ze bestaan sinds 1992, dus echt al een hele lange tijd, zeg. En het uh, Buddy Holly filmpje, dat was wel heel grappig. Namelijk dat was uh, met de uh, fans. Van Happy Days. Weet je, die was dan nog niet oh, te zien. Ja, die vond ik wel leuk. Altijd. Ze hadden allerlei oude beelden hadden ze gesneden met uh, nieuwe beeld, En daar hadden ook echt uh, de fonds uh, kunnen vinden. En die wilden ze nog even figureren in die, uh, die videoclip. Dat is wel heel grappig. Goed, uh, zover, dus deze. Uh, uh, ja, precies. Weezer. En dat heet, dames en heren, echt Mexican Finder. En ze hebben nieuwe serie die heet uh, Pacific Daydream. Ach, ja. Dat klinkt want, wel heerlijk. Ja, Pacific Daydream. Dat uh, komt weer terug bij de server waar we net over hadden. Van hoek tot hoek. Ja. Van hoek tot hoek. Hoi. Zal je een paar hoeken geven? Ja, nou, vanavond gaat het gebeuren. Vannacht worden er hoeken uitgedeeld. Oh. Nou, dat uh, zal er vast tussen staan. Want ja? Amazon uh, heeft namelijk een clouddienst uitgebracht ja? die... Uh, onbeperkt is. Yeah? En als je zegt dat iets onbeperkt is, is er altijd iemand die het gaat testen. Ja. Oh, ja. Uh, dus en het is, um, is het onbeperkt? Uh, ja. uh, een van de uh, Reddit-gebruikers uh, die dacht, nou laat ik eens wat, uh, wat van mijn privécollectie uh, uploaden. Oh jee. En die uh, heeft uh, twee uh, petabyte aan... Uh, um, Wacht even, op, even uitrekenen, hoeveel gigabyte is het dan? 2 uh, miljoen uh, gigabyte aan twee porno broeden. heeft hij uh, uh, geüpload. Oh, oh my god. <laughs> De, okay. um, uh, als je het uitrekent en je zou op play drukken... en uh, het zou non-stop doorlopen... Yeah. heb je 102 jaar aan non-stop... Uh, uh, Hoe komt hij aan, aan zoveel polls gewoon? Nou ja, nou, op een gegeven moment is hij gewoon waarschijnlijk gewoon gaan downloaden en dat heeft hij geüpload daarheen. Uh, okay. nou, um, het, is, uh... het heeft hem uh, bij elkaar uh, zes maanden gekost om het uh, te uploaden. Ja. Maar hij kan wel zeggen dat de uh, service van Amazon inderdaad onbeperkt is. Echt waar? Het is? Hij zegt: het Klopt echt. Ja, nou ja, ja, onbeperkt is natuurlijk uiteindelijk niet te testen. Nee? Dan, moet je, dan moet je blijven uploaden. Maar voordat je uh, uh, uh, twee petabyte aan, uh, aan data uh, verzameld hebt, ben je best wel even bezig. Ja, yeah, oké. Okay. Nee, goed, het is goed om te weten. Yes, ja. Yes, dat yes. ja, uh, Wat de fuck. Nou goed, sorry. Ik was even aan het kijken. Even goed, als iemand dat roept, dan moet ik altijd even de beelden erbij pakken. Natuurlijk, anders dan heb ik geen goed te beeld bij. Goed, uh, nog andere dingen. Brandweerlieden smullen van gerecht, geredde biggietjes. biggetjes. Ja, klopt. Oh? Nou, een maand geleden redde de brandweer van het Engelse Pussy. rende varkens bij een brand. Maar deze week oh, nee. smulden de brandweerlieden van... zo zijn gemaakt van deze diertjes... tot afgrijzen van een dierenrechtenorganisatie en Facebookgebruikers. De, buggen, de biggen werden in februari gered bij een grote brand in een hooischuur. En de vleesvarkens werden onlangs geslacht en deels tot worst verwerkt. En de varkensboer besloot een paar worsten aan de brandweermensen te geven als bedankje. En de brandweerlieden hebben foto's gemaakt van het vlees op de barbecue... en oh, plaatsen die op hun Facebookpagina. En daar kwam de kritiek, hoor. De dierenrechtenorganisatie PETA belooft de veganistische worsten op te sturen... zodat ze echte helden helder voor de varkens kunnen zijn. En de brandweer besloot erop de foto's te verwijderen en excuses aan te bieden. Maar ja, het is wel inderdaad... Ik dacht nog even van... Oh, het was gelijk tijdens de, tijdens de brand dat ze al... Uh, al lekker zaten ja, ja. te eten, weet ja, je wel. Ja, dat, dat Want er was, was toch zo'n <güls> stal met 20.000 varkens in Nederland... die uh, helemaal afgebrand is. Ja, ik geloof meerdere keren ook. Maar nou, dat heb je wel heel he, lekker oh, gebakken. Ja, het ruikt wel ja. aan Een beken daar. Uh, nee, ja. nou, het rookt vooral naar uh, isolatiemateriaal oh, zo. Het er heel apart. Maar goed, dit is al maf. Ga -ma je ze eerst redden en dan ga je ze nog wel lekker op Ja, hij is al half jaar later en de eigenaar van de boerderij... die snapt echt niet waar de ophef heeft vandaan komt. Hij zegt, ik heb deze dieren het best mogelijke leven gegeven... totdat ze werden geslacht. Natuurlijk voel je je rot op het einde. Maar de worst naar de brand te brengen. vond ik een goede manier ja. om dankjewel te zeggen. Ze hebben een hartstikke leuk leven geleden. En toen, nou. Uh, Hup ja. op de ja, maar, ja En de brandweerlieden hebben heerlijk genoten. van, uh, van hun bedankje. dat had ook een taart kunnen zijn. Maar ja, die, die, het, het was toch naar de winkel gegaan. Ja, je was ja, naar ja, je had, ja, Ze hadden ook. Hij had ook bij de. Uh, nou, nee, deze, deze worsten. Die, die eten we niet. Huh? Maar dan nou, gaan we even naar de supermarkt halen. We andere halen, worsten. Ja, oké, ja, ja, oké. Okay, okay. ja, okay. Het is ja. dus eigenlijk bullshit. Gewoon uh, dat, dat, dat, dat het weer. Uh, ja, het is concomartijn. Ja, ah, je hebt gelijk. Dames en heren. Je hebt gelijk ook waar. Het is ook weer waar. Ik hou gewoon een stukje vlees. Ik neem wel een half stukje vlees altijd. Ja, dat is beter. Dat is beter ook altijd. Hè. En dan met drie stukjes vlees per dag. Gooi je dan de rest weg? Ja, dat is natuurlijk. Ja. Goed. Nieuw bandje kennen we niet. Together Pangea. Why should I fight? Als je zo in het leven staat. Fluitend het leven door. Together pan gea Zo spreek je het volgens mij uit. Maar ik ben elektrisch, dus ik kan het altijd achterverschalen als het niet goed is. Ben geformeerd in 2009. Kom maar uit Amerika. We hebben nog maar weinig gids gehad. Dit is een van de leuke basis die ik kon vinden. The Cold heet het. Ja. De Koud in de Lucht. Nou, die ziet er momenteel uit. Want het is heerlijk weer. Dus pak je fiets en kom deze kant op. Of neem de trein. Dat kan ook. Het uh, is niet roos. Hij was pas geleden wel weer roos. in het hadden hadden de, de, de gay uh, pride. Oh? Pride and the beach hadden we natuurlijk. Dus oké, okay, ik zie dat je ook iets met, ga met gay heet. had. Ja, ja, dat is wel heel grappig dit. Het ja. heet trouwens ook, gewoon heel, ook niet meer de gay pride. Hè, maar pride. Ja, ik vind het een dat dat gemiste de, kans. Maar maar. De day, nee, dat is vanwege dit artikel wat ik je nu ga vertellen. Okay, nou, vertel. Want Bob Ketter, ja? een van de leden van het Australische Lagerhuis... wil dat de homo-gemeenschap het woord gay teruggeeft. Hij vindt dat de LHBT'ers... Door het woord te annexeren, de oorspronkelijke betekenis, wat betekent gewoon vrolijk, ja, hebben we ja. bezoedeld. Ja. En uh, hij heeft uitlatingen gedaan in een gesprek ook over het homohuwelijk. In Australië woedt op dit moment een verhitte discussie over het openstellen van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. Hij zegt van nou, uh, gay betekende vroeger vrolijk. Dat was een goed woord, het mooiste woord in de Engelse taal. En nu dreigen homo's hetzelfde te, te doen met het woord huwelijk. En hij legde ook uit, van, ja, ik heb goede herinneringen aan een tekst... die je lang geleden al voor zijn examen moest ontleden. Hier stond, then Belinda smiled and all the world was gay. En toen had hij echt een prachtig beeld voor zich. Maar nu had hij zo van, ja, nou wordt de, de, de, de gay world... wordt uh, als iets anders uh, bestempeld. Het wordt een beetje, met die afkortingen, dat is zo, zo zakelijk ja. en zelf afstandelijk. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, als ze dus ook een verbinding aan willen gaan... dan moeten ze daar zelf maar een woord voor bedenken. En niet het andere mooiste woord ter wereld van ons afnemen... En hij heeft ook al eerder opmerkelijke uitspraken gedaan. Zo claimde hij dat er zich in zijn kiesdistrict in de staat Queensland geen enkele homo bevindt. Ja. En als dat... I was just to friend, a shame? I am the only gay, and yeah. Ja, maar daar was er gewoon helemaal geen een. Nee. En als dat wel zo zou zijn, dan zou hij achterwaarts de voet van Burke naar Brisbane gaan lopen, een route van zo'n 2000 kilometer. En in een reactie stelt een Australische talkshow-host tijdens het interview ja. voor... om ja. de homodating-app Grinder op de telefoon van Ketter te installeren... om zijn stelling te testen... en van begin maar vast te lopen. Ja, tuurlijk. Dus dat was wel, zou je het was geen, wel een heel leuk artikel. Maar zou je geen gay zijn. zou je denken... Van nou, ik ga nu even zeggen dat ik gay ben. Dan kan je gaan lopen, jongen. Ja. echt. Wat de gekigheid al allemaal zegt. Ja. Nee, ik vind ook dat de naamverandering... van de gay pride naar nou pride... Het is, waar, waarom is dat? Tuurlijk, nou, trots. Je moet trots ja, zijn. Nou, ja, Iedereen gay, moet dat, trots zijn. Maar het gaat om het woord even... woord gay is. Want ja. anders is het de vrolijke, de vrolijke trots... Ja? En uh, nu is het gewoon trots. Gewoon trots op wie je bent. Ja, nee, maar het gaat. het gaat ben je om... gay? Nou ja, er, er is een ik, ik, hele discussie. Dan gaat het, ja, er gaat een hele discussie, maar dan gaat het weer over iedereen. En iedereen is welkom bij je toch, dat weet ik ook wel. Maar het is toch hun feestje? Het is toch voor de lesbien's en de homo's en we Nu gaan we hokjes plaatsen, jongens, daar hou ik niet van. Ja, oké, okay, oké, okay, ja, hij, hij stapt ervoor. Ik, ik, ik, ik was daar heel graag bij. Ja, ik, te, nou, tuurlijk. Maar mag het toch ook hun naam dragen in plaats van dat, dat, dat het. Ja, maar zo... ik wil ook niet steeds hetero genoemd worden. Ik vind ik prima hoor. Hé, hé Terl. Hé, hé Blijven ze Tril, die vrouwen af? Niet. Blijven ze die mannen af? Nou ja, goed, ja, ja, ja ik weet ja, het niet. Ja. We, we, we veranderen toch langzaam. We zijn straks toch allemaal islam. hè? Dat moeten we toch aan geloven. Nee, nee. Niks Beetje meebewegen hoor. Als dat de markt is, dan gaan we toch die kant op. Als daar geld valt te verdienen, dan gaan we die kant op. Zo is Nederland. Hè? Handelsland. Aanpassen die af. Goed, straks onder andere nog uh, andere berichten. Uh, en ik heb ook nog weer nieuwe muziek op internet gevonden. Dus ik heb ah. eens even gekeken op uh, de nieuwe cd van My Baby. Althans zo nieuw, is hij niet meer. Hij is al een jaar oud. Wat is daarop te vinden nog? Nou, onder andere dit. Love Dancing. Love huh? Dancing. Klinkt wel heel mierzoet. Maar ze weten toch altijd wel een klein scherp randje aan te geven, deze zangeres. My baby. Ik wilde... Stronger, sitting on the wire Smiling a little longer Open up your eyes Spirit rising down My Baby, een Nederlands-Nieuw-Zeelandse band. Mix van blues, country en funk, baby. Funk, echt. het is een interessante bitch die het allemaal presenteert, die het allemaal inzingt, zeg maar. Goed, My Baby en Love Dance, zo is de laatste CD en single. En dit is op die cd vinden. die is al een geruime tijd uit hoor. Ze zijn allemaal sinds 2012 actief, nog niet eens heel erg lang. Ze spelen op allerlei festivals, zijn ze daar te vinden. Het is vandaag natuurlijk 26 augustus. Straks weer een stukje geschiedenis. Er zijn toch wel weer een aantal interessante dingen gebeurd. En soms dan lijkt het interessantie niet zo interessant. Maar dan lees je toch weer wat meer dingen. Onder andere een stukje over moeder Therese. Die zo lekker positief bezig was. Maar heel veel mensen hebben na een dood toch wel even zitten, even zitten vissen in haar, in haar biobak. En zijn toch ja, heel veel dingen tegengekomen. Ja, een gewoon de vijver. En die hebben toch ja. wat smetjes gevonden. Echt waar. Onder, oh. echt in de vijver waren toch wat narigijden te, te vinden. Oh, nou, niet alles weggeven. Nee, nog niet we... alles weggeven. Nee, nee, nee. Please. Ik heb nog een uh, artikel over uh, Amerikaanse diplomaten. Die, uh, die werkten voor de ambassade. Amerikaanse ambassade op Cuba. Uh, nou, hoor mij nou op Cuba. En uh, mysterieuze incidenten hebben dus fysieke klachten bezorgd. Want het raadselachtige fenomeen speelde zich af in eind 2016. Uh, er waren, was een soort akoestische aanval en verschillende uh, diplomaten. En, en of hun familieleden hebben Havana verlaten... met gehoorproblemen en andere symptomen. Dat is toch wel heel opvallend. Hmm. Sommigen zijn nu aangewezen op een gehoorapparaat. En ook uh, Cubaanse artsen hebben hulp verleend. En de autoriteiten zijn zich van geen kwaad bewust. Er op ook klokken of zo? Het is dat uh, in de binnenstad uh, iets? Uh... Ja, geen idee, want uh, ja. er is nu niks meer. Maar het is dus wel zo dat de, de, de Amerikanen en Canadezen... die daar werken op Cuba... die waren naar de dokter gegaan vanwege gehoorverlies... misselijkheid, hoofdpijn, evenwichtstoornissen. En bij een aantal werd zelfs licht hersenletsel... en beschadiging van het centraal zenuwstelsel vastgesteld. Oké. Okay. Ja, en dan gaan ze dus... Eh, deskundigen die proberen nu nog uit te zoeken... of de diplomatenwoningen misschien zijn bestoken... met schadelijke geluidsgolven. Oké. Okay. Maar de supersonische plaag lijkt inmiddels opgehouden... en komen de laatste tijd geen klachten meer binnen. Maar het is wel heel opmerkelijk dit. Dit is wel vaak. Echt een opmerkelijk bericht. Nou, zeg, als je toch een complottheorieën houdt... dan moet je vandaag de kletkranten even er openslaan. Ergens in het midden zijn opzommigen van allerlei theorieën... Over, ja, over Diana die dan vermoord is, weet je wel. En ja. Van de complottheorie van uh, uh, uh, je weet weer, JFK. Maar ook natuurlijk van Roswell incident. En nu ook natuurlijk momenteel is dat complottheorie over die, die man. Die natuurlijk bij het uh, Stelhoek Museum uh, nou, iemand heeft aangereden. Dat het ja. ook een complottheorie is. Nou goed, echt een beetje smullen hoor. Als je daarvan houdt. Well, ja, ik vind het wel interessant. Altijd interessant. Maar het, het ja. blijft een beetje komkommerachtig, hè? zeg maar. Nou, nee. Hoor, niet, ja, dit is van alle tijden complottheorieën. Af en toe dan uh, lees je er weer een nieuwe bij. En ik zal straks wel even eentje uitvissen die er echt waar is. En dan zou je denken dat het een complottheorie is. Maar dat is dan weer echt waar. Goed, eerst nog even een plaatje voor negen uur. You Mercury And I know You think it's rough When you're trying To patch us up And I say honey what is love You just say I drink too much Maybe I'm Defective or maybe I'm done I'm sorry So sorry for Oh maybe I'm young I'm sorry So sorry For what I've done And I'm the t-shirt that I wear Break the phones out of my head I broke your heart so carelessly Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5